Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De inzamelingsactie Serious Request heeft ruim 7,5 miljoen euro opgeleverd. Dat is fors meer dan tijdens de editie van vorig jaar. Toen werd 2,3 miljoen euro opgehaald. Vanmiddag stond Teller op bijna 6 miljoen euro. In de laatste uren is dus meer dan 1,5 miljoen euro gedoneerd. Het geld gaat dit jaar naar de stichting ALS... Het glazen huis van NPO 3FM stond op de grote markt in Nijmegen. Egypte heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe wapenstilstand in Gaza, schrijven Israëlische media. Volgens de Times of Israel heeft Israël het voorstel niet meteen verworpen en kan het tot nieuwe onderhandelingen leiden. Het plan zou bestaan uit drie fases, met het einde van de gevechten en het vrijlaten van alle gegijzelden als doel. Tientallen inwoners van Gaza hebben vandaag gedemonstreerd tegen Hamas. Dat gebeurde nadat de militante beweging op een groep Palestijnse jonge mannen had geschoten. En daarbij zou een tiener om het leven zijn gekomen. De mannen hadden naar verluid geprobeerd om hulpgoederen het land in te brengen zonder toestemming van Hamas. De groep demonstranten die na het schieten de straat op ging, heeft onder meer een politiebureau van Hamas in brand gestoken. Waterschappen voeren extra inspecties uit om het waterpeil in de gaten te houden. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoog water en er wordt nog meer regen verwacht. Ook dijken worden extra bewaakt. Bij de Roer in het Limburgse vloodrop is gisteren alle mobiele nooddijk geplaatst. Daar verwacht het waterschap nu geen problemen meer. Het waterschap Rijn-Ijsel verwacht dat het water in de Rijn en de IJssel nog zeker twee meter stijgt. De hoogste waterstand wordt daar komende donderdag verwacht.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 Peaceful Radio Show 1573, want daar zijn we eigenlijk ook aanbeland. En het is Christmastime, kersttijd. En daar doet Peaceful Radio natuurlijk volop aan mee. Door één keer per jaar een heel een, een programma te maken. Helemaal gericht op kerstmuziek. En daar wereldwijd werd daar behoorlijk altijd aandacht aan besteed. Met name dit jaar. Zo waren behoorlijk wat artiesten um, actief en maakten allemaal mooie kerstalbums. Zoals Charles met a Winter Play Dreaming en April Stays met Something Like a Star en Paul Afgrinos met uh, Chanti Noel en dat is wel een heel bijzonder album. en Paul die uh, is van oorsprong Grieks maar heeft toch al allerlei Aziatische zang en Instrumenten verwerkt in de ja toch westerse kerstmuziek kerstnummers Welkom Winter van Brian Lubeck dat zijn allemaal zo maar even gauw wat nieuwe werkjes gaan we terug in de tijd dan kijken we natuurlijk naar Jim Ottaway Another Christmas Eve en Christmas Night van Rick Spars en we sluiten af met Winter's Symphonie een absolute klassieker van Jennifer Thomas. En wat dacht je bijvoorbeeld ook nog van uh, track 14... Darlene Koldenhoven, van Heavenly Peace. Nou, een vrede zal het, is het niet met deze kerst. Misschien uh, volgend jaar beter, wie zal het zeggen. Veel luisterplezier. plezier. Listening to Peaceful Radio, wishing you a wonderful holiday season. guru joss from white sun one of the artists on peaceful radio please visit our website www.whitesun.com